Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Activisten van Extinction Rebellion hebben tijdens een actie in een winkel van kledingbedrijf Zara in Nijmegen boterzuur over zichzelf gedruppeld. De gemeente had van tevoren gezegd dat dat niet mocht. Het is nog onduidelijk of er activisten zijn opgepakt. Extinction Rebellion had de actie waarmee ze willen laten zien dat er een luchtje aan de kleding zit aangekondigd. De gemeente hadden het verboden. Nederland is niet goed voorbereid op grote onbeheersbare natuurbranden waarbij doden vallen. Daarvoor waarschuwt de brandweer in Gelderland na aanleiding van de grote heidebrand bij Ede begin deze maand. Bij die brand vielen geen doden of gewonden. Maar volgens deskundigen is het niet de vraag of dat een keer gebeurt, maar wanneer. Dat komt door de klimaatverandering, waardoor de natuur verdroogt en branden intenser worden. In Gelderland komen er daarom extra waterputten en worden terreinen opnieuw ingedeeld... om te voorkomen dat het vuur zich snel kan verspreiden.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 A recordação vai estar com ele aonde for, a recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mato, parei no olhar O amor faz perder. Encontrar lambando, estarei ao lembrão.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 Straks om zes uur trouwens de kwalificatie van de Formule 1 hebben we het over Bahrein. Dat mooie circuit en dat uh, wordt weer in het donker verreden dan uh, straks om zes uh, uur. Dan uh, moeten de lichten ook uh, daar zeker weer aan. En uh, ja, daar hebben ze geen uh, problemen met stroom. Dan gooien heeft een paar lampjes erop en dan uh, is de baan uh, gelukkig uh, verlicht. Nou, er wordt uh, verreden parijs roubaix We hebben we het over wielrennen.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 De aankomst op de Champs-Élysées. En uh, Joe Dastin heeft daar een plaatje destijds over gemaakt. Over de Champs-Élysées. Je oh. t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.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 We kunnen hem niet helemaal draaien, want we gaan naar uh, Italië, ja. Want daar is uh, Rendon Olsen uiteraard weer voor de Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, Rendon, een hele goede middag en welkom in de uitzending. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, sorry, we hebben een Italiaan die begon tegen ons te rapen. Oh, oké, okay. versta je die dan? Versta je die, uh, nee, nee, uh, Renald? Totaal niet. Nou. Ik heb, ik heb <laughs> maar twee dingen: Si, Fino en, en Mucho. <laughs> oh ja, ja, ja, nee, heel belangrijk. Ja, uh, jij ja, ja, zit er dit weekend bij een mooi uh, Italiaans uh, historisch uh, weekend uh, op uh, we Monza. Uh, ja, we zitten op Monza bij uh, ACI Historic Race Weekend. En daar hebben we twee klassen uh, in de Youngtimer Touring Car Challenge uh, rijden. Met een mooie velden van 45 auto's, dus helemaal geweldig. En de eerste auto's komen nu uh, al langzaam uh, naar de startgit toe. Uh, uh, ik moet even kijken, want gaat er gaat iemand nu helemaal van verkeerde kant binnenkomen, dus dat gaat helemaal goed. En krijg ik krijg vragen... ...Wat? Nou, we nemen het gewoon live, ja. mee. We nemen het gewoon live ja, mee, mee hoor. Nou ja, je hoort, hier het komt hier een hele mooie. N3 GTR, tot aanrijden. En 3GTR daar rijden. Dus het is allemaal een groot feest. Uh, we gaan dadelijk met de hele snelle prototype klasse beginnen. We hebben we hele dikke Le Mans-auto's rijden. Dus ja, jongens, het is een feest hier. Al uh, drie dagen 25 graden. Dus ik heb een heel bruin bolletje en het is een, uh, ja... ...Monsa is magic. Het is alleen een oude, oude klerenzooi. Klaar. Ja, echt waar? Ja, het, ja. Is, het is geen standvoort, uh, zullen we maar zeggen. Nou, dat is ook een oude klerenzooi, maar dit nou, is wel Oké, oké. Nou ja. ja, we nemen er ja. genoeg mee, maar... Uh, we nemen genoeg mee. Ja, ja. ja, mooie klasses uh, uh, van jou die uh, daar uh, in uh, actie komen...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 Ik dacht dat ze in Zandvoet moeilijk waren... Italianen is ongeveer overtreffende trap en dan maalduizend. En dat, dat, daar heb je mee te maken. Oh ja, lekker als je, als je dat moet organiseren. Want jij houdt je met name bezig met de organisatie van dit weekend.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 Hart, maar vanmorgen uh, Walter Hofman met een McLaren, zo'n ouwe Ken McLaren, reed gewoon op het einde van het rechtenstuk 310 km per uur. Sch, dus, wat? Ja, zo! En dat mannetje is uh, 76 in dat erin zit. Hè? Ja. En uh, die, is, uh, die is nog getraind de voorneming aan? Uh. Ja, nou, nou ja, hij loopt toch gewoon later, dat per dag kan bijna niet meer lopen, dus, uh, dat is wat uh, er aan de hand is. Oh, oh. Dus, uh, oké, okay, ja, toch maar, een auto. Uh, maar maar, maar, maar, maar, maar, maar een race kan je nog steeds. Kijk. Ook leuk, op Paul staat met een Argo. JM staat uiteindelijk minder Energie uit Amerika. En met een hele mooie normale auto staat ze op Pol. En uh, ja, die zat vanmorgen. Thuis, na de kwalificatie echt te huilen in de stoel. Want dat had ze nog nooit meegemaakt. Zo hard als het hier gaat. Oh wauw. Dus, uh, dus dat is mooi. Ja, gewoon heel veel emotie in de historische autos. Dat willen we heel graag. Zeker, nou, emoties zullen ze straks uh, ook wel hebben daar uh, op uh, Bahrein. Wat heb je een ja. beetje de derde vrije training nog kunnen volgen, Rendel? weet helemaal niks ervan. Het is nou, een de kwalificatie straks, hè? Ja, ja straks op 6 uur gaan we kwalificeren. Ja. En uh, ja. ja, de derde vrije training, uh, ja, ik moet. Nou ja, ik, wat mij opvalt is uh, Tsunoda, ik weet niet wat daar gebeurd is.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 ja, nee, de, de kop is uiteraard weer bij de McLaren's. Hier, hier, wacht even. Ik krijg even een Ford Viper, maar die begint niet bij die Emerson. Oké. Okay. Okay. Kijk eens, luister even. Dat is het geluid van een Dodge Viper. Wow, oké. Okay. Lekker hè? Zeker, zeker lekker.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 Italia con i tuoi artisti, con troppa merita sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno mooie, Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, mooie, mooie, mooie, Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché sono fiero. Sono un italiano, un italiano vero.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 Ja. Uh.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 Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Dat waren nog be eens een paasdagen van uh, Honey Cruise. Je hoorde ze zojuist in haar column. Don't worry, be happy. Gaat allemaal goed komen. Hè? Dat was uh, de zinger van uh, Bobby McFerrin.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 De mensen kijken om als ik lach, maar dat kan me niet meer schennen, want ik ben zo vrolijk. En vanavond als de zon ondergaat, is er overal muziek in de straat. Dus we gaan nog niet naar huis, het is nog lang niet over. Want dan gaan we weer eens los met ons doen. we gaan bestouw de dingen doen. We mogen weer een keer en dan heb ik je gezicht zegt alles Want wie weet wat deze nacht van plan is? Dit is zo lang. Dit is zo lang. Oh, want het feest is nog maar net begonnen. Maar je weet het al in één seconde. Dit is zo lang. Dit is zo lang. En ik moet zeer op de dansen. Het leven gaat te snel. Ik heb veel aan je te vertellen. We gaan vandaan. Want wie weet wat deze nacht van plan is Dit is zona, dit is zona. Oh. Want het feest is ook wel net begonnen. Maar je weet dat hij ze konden. Dit is zona, dit is zona. En ik begin om te dansen. Oh. Wat is juist contact met de collega Fred hij?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 Ja, deze dame, Pommelien Thijs, is bijna net zo populair als Roxy Dekker hier in Nederland. En dan in België, bij onze zuidenburen. Maar ook in Nederland doet dus ze het helemaal niet verkeerd. Want deze single Atlas, die komt nieuw binnen in de tipparade. En dat plaatje ga je vast en zeker wel vaker horen bij de radio. En ook even gedraaid voor John. Leuk dat je ook weer in België naar ons luistert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 Nou, dat doen we met deze plaat uit 1985. De Novo Band, Nederlandse band met Let's Go Dancing. Nee.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 Daarover straks meer.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 Feesten heen op het strand is het weer helemaal heel levendig. Het is druk zat. Zeker weten. Nou, bij jou ook of valt het mee? Ja, Roy Hofman is onderweg hier naar de studio toe... voor zijn nieuwe single te promoten. Hoe zit het nou? En we gaan tussentijds nog even bellen met Danny Christian. Daar gaan we nog eventjes een babbeltje mee aan. En we gaan Brian Kampens ook nog eventjes bellen... voor zijn nieuwe single Beter met zijn twee.